Dan heb je toch echt een probleem hè? als je voeten niet uh, meewerken. Nou, de plaat aan het begin van Zandvoort voor jou gaat erover. Een lekkere klassieker van Fruitcake. Je hoorde, my feet won't move. Nou, gelukkig wel uh, de, de voeten van Richard. Vandaar uh, in de studio. Goedemiddag. Uh, Richard, ja. Goedemiddag op. Leuk Welkom. Te weer te zijn. Zandvoort voor jou. Ben je klaar voor vijf uur radio? Ja, het uh, hoogtepunt van de week uh, voor mij. Mooi. <laughs> Helemaal goed. Nou ja, Fred die staat in de file, maar zo dadelijk komt hij erg gezellig bij. We hebben het over Fred hij van Entertainment For You. Wij gaan vanmiddag ja, weer heel veel doen. Zeker, ja. We beginnen straks even weer met een stukje Zandvoort Nieuws. Dan hebben we live artiesten, bijvoorbeeld Devon Donovan. Die zingt drie, drie nummers. Dan hebben we om tien over drie nog een interview... Met uh, Benno, een good old Benno over elektrische auto's. Dat, uh, dat is een uh, evenement op het circuit volgende week. En nee, september is dat. Oh, sorry, ja, acht, ja. ja 28 september, ja. En dan uh, half vier evenementagenda. Dan komt tien over half vier Remco, oftewel artiestennaam is Mr. Martin. Die gaan we interviewen. Dan om kwart over vier de pit report met Randall Lawson. En om half vijf weer een interview met Jeffrey Lake. En dan het dier van de week natuurlijk. Niet te vergeten, kwart voor vijf. En om half zes hebben we weer een interview met S. Van Velsen. En dan uh, kwart over zes is uh, drie op rij met Fred. En dan half zeven. Een klein kort telefonisch interview met Graddamen. Damen. Wat Zo, we zitten weer helemaal vol de komende uh, vijf uur. Zeker, nou ja, blijf lekker luisteren. Heb jij een uh, verzoekplaat, uh, die kan je vanmiddag uh, gewoon aanvragen bij ons. Net als bij uh, Entertainment for You. Zfmartiesten.nl, uh, zoek het formulier op. En uh, vraag jouw favoriete plaat vanmiddag aan hier op de Zandvoortse Radio. Het is uh, even na twee uur, goedemiddag. De zon voor jou, bij het tot zeven uur vanavond. In me in In My En dit is een hele mooie nieuwe single die er nou aan gaat komen. Hier is uh, Espresso van uh, Sabrina Carpenter. Oh, ja, dat was uh, de nieuwe single van uh, Sabrina Carpenter. Het is tijd voor het uh, nieuws in het kort. Richard, er ja. is weer heel wat gebeurd en uh, heel wat te melden. Heb jij nog gestemd uh, vorige week? Uh... Uh, ja, ik Op. heb zeker gestemd. Ja? En gelukkig is er ook wel uh, redelijk gestemd. Hè? Redelijk wat mensen zijn uh, opkomen dagen. 48,9 procent. Nou hè? ja. Dat is een stuk meer dan de vorige keer. 2019 was het 41 ja. plus. Ja, ja, ja. precies. Ja, ik wilde even de aantal stemmen per partij noemen. Want die zijn nu bekend. De PVV is 1864 stemmen. VVD 1101. Dus dat is echt een enorm verschil. Terwijl we altijd een VVD-dorp zijn geweest. GroenLinks-PVDA 956. Dus dat is eigenlijk best, best veel. Dan D66-575. CDA 359. VOLT 340. En dan de meer directe democratie, 325. Nooit van gehoord, jij? Nee, ik ook niet. Maar wel veel stemmen. Oké. Okay. Partij van de Dieren, 310. Dan de NSC, 246. De BBB die doet het hier niet zo goed. Maar ja, het is ook natuurlijk geen agrarische gemeente. We hebben wat, uh, wat uh, aardappeltelers hier en daar. Maar dat, ja, uh, maar dat die hebben ook pech uh, dit jaar met natte ja. weer natuurlijk. Dus, ja. Uh, die hebben slechts 224 stemmen, dan Vorm uh, voor democratie 220, SP 103 en dan de overige 267. Nou, dat is een behoorlijke verschuiving dan uh, wat je al zei ten opzichte van uh, 200 2019. Zeker. Nou ja, verder nog een uh, ander bericht: ja. de Nederlander Maxim Oosten tegenviert in de race van de ADAC GT Masters in Zandvoort. Dus dat is leuk dat een Nederlander. Zegeveerd hier op het circuit. Het was een hele spannende race. Ik ja. heb hem live kunnen volgen. Het was echt normaal gesproken helemaal niet zo spannend. Maar dit, dit leefde echt op het circuit. Ja, leuk. Ongelooflijk. Was jij er live bij? Of nee, dat helaas niet. Ik heb het wel op tv kunnen volgen. Ah, okay. ja. Uh, ja, dus afgelopen zondag vond op het circuit van Zandvoort een hele spannende race van de ADAC GT Masters plaats. Die eindigde met een Nederlandse overwinning. In de veelbewogen kampioensronde van de ADAC GT Masters reden de Nederlandse, Nederlanders Maxime Oosten en Leon Kohler... en dat zijn beide FK Performance Motorsport, dat is een Duitse motorsportbedrijf... naar hun tweede overwinning van het seizoen in de BMW M4 GT3 op circuit Zandvoort. Na vier kampioensraces voeren Kalender en Sepanen de ranglijst aan met 84 punten... Net voor Oosten en Kohler met 77 punten. Dus ze staan op de tweede plek, dat is mooi. Van 12 tot en met 14 juli, met een L, trekken de coureurs naar de Nuremberging voor de derde stop van het seizoen. De ADAC GT Masters is op zoek naar zijn rustkampioen in de Eifel. Zo ja, die Maxim die heeft echt heel goed uh, gereden. En daarom vonden we het ook een spannende reis waarschijnlijk. Hè, als de ja. Nederlander het uh, goed doet... Dat blijft er toch een beetje in zitten, en, Richard. En, en die andere Max, dat wordt toch een beetje normaal, hè? Dat wordt heel normaal, ja. Als hij uh, nou ja, niet op het podium staat... of nou, dat gebeurt eigenlijk helemaal nooit meer. Maar als hij uh, ja, geen eerste wordt... Uh, ja, dan denk je al van... Uh, oké, okay, uh, het kan wel wat beter. Ja, hè? Wat slecht. is er aan de hand? Slecht, slecht, slecht. Zo, zo uh, snel uh, kan het gaan, uh, Richard. Zo dadelijk hebben we het uh, weerbericht. Ik ben heel benieuwd uh, wat dat uh, gaat doen. Gaan we eindelijk een beetje zomer weer krijgen... En we zijn er wel naartoe met z'n allen. Toen is er dadelijk uh, uiteraard bij Zandvoort voor jou. Maar eerst de Bad Boys. Bad Boys, what you want, what you want, what you gonna do? When Sherry John Brown comes for you. Tell me, what you wanna do, what you gonna do?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 Michael Walden en Kimmy, Kimmy, Kimmy Zo dadelijk het weerbericht bij CFM Zandvoort voor jou, maar er is nog deze hit van Jamel Domingo's Zijn ze je voor nou en laat je niet gek maken blijf bij jezelf maar mensen ik dierwee je bent dus boy, ay, ay, ay, ay, ay, kijk ay, meer ay, ay, ay, ay, ay, Get away from sit you away Sit you sit the away Sit you away I my own Mama's name of ik weet niet waar ik net moet, Mama, mama zeg me dan waar. Mama zij mijn werk hard mij joh. Mama zijn werk hart. Maar ik weet niet waar ik net doel moet. Mama, mama zeg me dan waar. Mama zijn mijn werk hard mij. Mama zij mijn werk hart. Maar ik weet niet waar ik naartoe moet, Mama, mama zeg me dan waar Mama zijn mijn werk hard mij ont, Mama zijn werk hart. Maar ik weet niet waar ik naartoe moet. Mama, mama zeg me dan waar. En bij uh, dit soort muziek moet de zomer ook echt gaan komen, hè? Nou ja, of de zomer gaat komen, dat ga je nu horen van uh, Richard. We laten ons uh, blij uh, verrassen door je, uh, Richard. Kom op met het goede nieuws. Ik val even stil, op, <laughs> Want ik ben bang dat ik uh, jouw uh, verwachtingen niet helemaal kan waarmaken. Hmm. <laughs> nou ja, vanmiddag is er een mix van zon. Nou, dat is heel wat. Wolken en buien en watermatige... Aan zee, vrij krachtige zuidwestenwind. En het is hoog op 17 graden. Overigens die uh, triathlon, die uh, gaande is, die, uh, daar hebben ze het uh, zwemgedeelte van stop gezet. Dus dat wordt rennen, fietsen, rennen, omdat het veel te gevaarlijk is hè, in, klopt, uh, in de zee. Klopt. Dus uh, zo hard waait het. <coughs> Ik fiets hier overigens naartoe en het was ook uh, behoorlijk harde wind. Dus, uh, ja. Nou, tegen in de avond volgen vanuit het westen, weer meer buien. Ook komende nacht komt het, uh, buien soms, eh, komen er buien en is het ook soms ook onweer mogelijk. De temperatuur daalt in de 12 graden. Ook morgen trekken buien over de regio, maar tussendoor schijnt ook de zon. Er waait een matige zuidwestenwind en het is 18 graden. Aan het eind van de middag en in de avond is het droog en breekt de zon door. Hmm. Beetje tevreden op tot nu toe? Ja, nou ja, het gaat best, <tog> toch? Vooruitzichten. Maandag is het eerst bewolkt, maar gedeeltelijk <tog> breekt de zon en af en toe door.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 De temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden. Kijk, wow. ongeveer, weer een beetje omhoog. Maar donderdag kan het tijdelijk wat warmer zijn. Lekker, dankjewel Richard. En uh, morgenmiddag uh, is het uh, gewoon droog. Moeten wij uh, tegen Polen? We zijn geen tegen Polen, maar moeten ja. we tegen Polen? Ja, inderdaad. En dat uh, in Duitsland. Ik weet niet hoe het weer daar is. Maar uh, dan kan je in ieder geval uh, gezellig naar het dorp gaan. Ook uh, nog buiten een beetje doorfeesten als we gewonnen hebben natuurlijk. Hè? Want... Uh, dat moeten we nog even afwachten. Ja, weet je wat het is? Als we winnen, dan is het heel goed. En dan de kans dat we doorgaan is groot. Maar als we verliezen, dan is het echt dramatisch. Hè? Dan hebben we echt een probleem. Ja. Dus morgen drie uur, dat wordt een spannende wedstrijd. www.ricoweer.nl voor het weerbericht voor de komende dagen. Dat was het weer. het Zandvoort. En dit is Zandvoort voor jou. Tot aan 7 uur. Oh, <laughs> Luddy Gordon op de Zandvoorts Radio en I'm Gonna Catch You. Hé, hey, hij is uit de file. Goedemiddag, Fred. Ja, goedemiddag. Hè. Zo, hé, hey, ja, hé. Jongen, is... jongen, wat een rit weer, hè? Ongelooflijk. Nou, fijn dat je erbij bent. Ja, het is, het is behoorlijk druk, moet ik, moet ik zeggen, op de weg. Hé, hey, dat dus, zou betekenen dat het heel druk in Zandvoort is, klopt het? Uh, nou ja, daarnaartoe. Dus dat is heel lekker dus, veel dus, toeristen. Dus, het, is, het is behoorlijk druk, inderdaad. En uh, uh, ook de omliggende gemeentes, uh, daar staat er gewoon echt uh, uh, helemaal vast. Dus ja, uh, vanuit uh, uh, zeg maar de richting Hoofdorp uh, ja, sta je gewoon eigenlijk vast hier naartoe. En waar woon jij uh, vet? <laughs> Ik moet uh, vanuit nieuw vennep komen. Zo, oké, okay. ja, ja. dat is een eentje. Ja. Normaal gesproken een half uurtje rijden, toch? Uh, ja. Of ja. een half uurtje, ja. En als je lekker door kan rijden, dan uh, ben je er weer in 20 minuten. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, dat, uh, dat is weer met de snelle auto van jou natuurlijk. <laughs> ja. Heel goed. Nou, we hebben vanmiddag heel veel artiesten. Een kleine wijziging uh, op uh, hetgeen we aan het begin uh, doorgegeven hebben, Fred. Ja, want, ja. uh, wat komt er wel en wie komt er niet en noem maar op. Uh, Remco, minister Martin dus, uh, die komt niet vanwege de kinkhoes die, nog, uh, ja. Uh, ja, uh, die hem nog vuilt, zeg maar. Dus uh, die is daar nog even zoet mee. Maar ja, hij heeft uh, in ieder geval gezegd, de volgende uitzending van Zandvoort voor jou is hierbij. Dus dat staat. Uh, even kijken, en dan hebben we Hande Kapper. Die komt tussendoor. En uh, die heeft een nieuwe single vorige week uitgebracht. De, de, de, de kapper van Marianne Webe. Uh, voor uh, degene die uh, hem niet kennen. Dat kan ook. Want uh, een zomeravond in Avignon was zijn eerste single. En de tweede single heet Een, een Zwoele Lach. Dus uh, dat gaan we dadelijk uh, eventjes uh, Beluisteren en over hebben. Nou, helemaal mooi. En uh, de eerste artiest uh, van vanmiddag is aanwezig. Ja. Hallo, Devin, Goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Hey, fijn uh, je weer uh, te horen en te zien hier op de Songforce Radio. Ja, wat leuk dat ik hier maar even mijn langtje hoor, maar ja. Zeker. Ja, Fred, uh, weer uh, mooi geregeld. Want uh, ja, jij, uh, jij gaat uh, weer het een of ander zingen voor ons. En uiteraard uh, willen we weer uh, allerlei dingen van jou uh, weten. Ja. Uh, nou, je, je, zal ik even een paar dingetjes noemen over jou? Kom erin, ja. ja Want ik ben ja. benieuwd. Uh, nou, begin even met Storm natuurlijk. Dat kunnen we niet uh, onbenoemd laten. Je zat in de boyband, Storm. Ja. En uh, naast jou zat Koen van der Heiden en Patrick Terlouw erin. Uh, Klopt. Dus, bestaat dat nog, dat band? Bestaat het, bestaat het. Uh, ik wil niet zeggen dat het helemaal gestopt is. Binnenkort komt er toevallig een hele leuke uh, uh, ja, reunie-single uit... Uh, dus we gaan, omdat het tien jaar geleden is dat uh, Storm uh, begon... gaan we dus iets leuks doen. Dus dat komt binnenkort uh, uit eigenlijk. Okay. volgens mij staat het zelfs al op, uh, op de uh, social media kanalen. Maar uh, ja, wie weet, ja. Dus de uh, Show Me heet het volgens mij. En hoe ziet dat eruit, denk je? Nou, het is, het is een beetje een popzong. Uh, we hebben toevallig dan een Grieks label die uh, Storm heeft gecontracteerd. En die uh, zei van, nou, ik heb wat centjes. Uh, willen jullie wat liedjes opnemen? En dat hebben we dus gedaan. En daar hebben we een leuk clipje bij hem gemaakt. En uh, dus binnenkort komt er dus een reunie-single uit van Storm. En heb je dan de hoop dat je misschien... Doorbreekt. Ja? Ik blijf altijd hoop en dromen. Ja, oké. Okay. <laughs> leuk. Dus dan ga je naast je solo-carrière ook nog uh, met ja. Storm uh, verder. Ja. Hey, verder word je gezien als een levensgenieter, een zanger, een presentator en acteur. Ja. Wat vind je nou het leukste? Wat vind ik het leukste? Ik vind het leukste om te zingen. Omdat ik dan mijn verhaal kan vertellen. Oh ja. Dus daar ligt mijn passie... Dus, uh, maar ik vind, het, ik vind het eigenlijk vooral heel leuk om op het podium te staan. Ik ben gewoon een podiumdier. Dus uh, presenteren, dat komt er dan heel leuk bij. Omdat ik best wel makkelijk lul. Mm -hmm. Dus praat, excuus. Ja, ja. En acteur, wat, wat voor dingen doe je zoal? Want nou. Ik zag dat je de acteeropleiding <laughs> ah, hebt gedaan. Klopt inderdaad, ja. ja. Ik, ja dus uh, ik heb uh, twee films gedaan. Hard op de juiste plek en Fataal. Uh, kleine rolletjes, dus niet echt heel groot ofzo. Maar het was wel gewoon heel leuk om dat mee te maken. Ik heb ook wat uh, gastrolletjes gespeeld in uh, een Nederlandse dramaseries zoals de Heer en Meester. Uh, en goed, nou, wat dan? staat op IMDb. <laughs> <Ja>. <laughs> ik vergeet het ook al. Kijk, weer. kijk. Nee, ja, ik vind het gewoon heel leuk om dat soort dingen naast me werken. Want ik uh, werk gewoon nog uh, fulltime uh, in de bioscoop. Om dat ook nog uh, te doen. Ja, ja. Ja. Ja, want uh, jij werkt dan uh, met die grote bioscoop in Haarlem, hè? Nee, ja, de grote bioscoop in, uh, in Zandam, e. maar die zit ook in Haarlem. Ja, ja. precies. Ja. En jij hebt uh, in 15 bioscopen jouw single... Uh... Toen in... ja. Dat, hoe, hoe regel je dat? Nou ja, weet je, we hebben een bepaald concept dat heet. Het oh, sorry. <laughs> oh. Dat heet The Pride Night. <laughs> excuse me. Nee. En uh, daar, daarin dat komen er ook wel mensen die, dus ook op mannen vallen of op, uh, wat, op wat ook, valt. Zeg maar queer people. En dat liedje dat ging ook over de liefde. En ook niet over per se hij, hem uh, of zij, haar. En dat soort dingen zit er ook helemaal niet in. Dus uh, we vonden het leuk om uh, een single met een videoclip... waarin twee mannen verliefd op elkaar worden... om dat uh, te laten zien tijdens de Pride Night. Oké, okay, en uh, nou, Pate ging erin... Dat oh. jezelf zelf ook. Die bioscoop uh, ging erin mee. Wat leuk, uh, leuk dat ze daar ja, door, uh, Heel voor, leuk. Uh, voor, uh, voor vroegen. Mooi dat ze daar uh, mij de kans voor gaven ook inderdaad. Ja, ja. ja. ja de, in jouw in geval bij Storm uh, heb ik gelezen dat uh, dat, dat hele homo-stuk wel. Heel erg speelt, maar dat je het ook weer niet al te dik bovenop wil nee. leggen. Want nee. het gaat ook om jullie muziek. Ja. Kun je daar misschien iets over zeggen, over die worsteling? Uh, het is natuurlijk altijd een worsteling, hè? want eigenlijk voel je altijd wel een beetje de noodzaak om te moeten vertellen: hé, hey, ik ben dit of dit. Maar eigenlijk hoeft dat niet. Uh, je maakt muziek, je vindt het leuk. Ik vind het ook heel leuk om bijvoorbeeld lekker te dansen en gek te doen op dat podium. En dan komen we toch mensen altijd achteraf nee toe. Wat ik nou afvraag: Val jij nou mannen of niet? Weet je, er is altijd een bepaalde. Uh, maar weet je, dat vragen ze nooit aan mij. Nee? Of ik op vrouwen val. Oh ja. Dat is toch grappig toch? Ja, dat is heel grappig. Dus er is toch altijd een bepaald iets dat mensen er een soort van wel willen weten, maar dan zeggen ze ook, mij maakt het niet uit, hoor, want ik ken iemand en die kent ook weer iemand en die is toevallig homo. Eigenlijk ben je heel normaal. Ja, precies. Dus ik vind het heel normaal, maar toch wil ik het er heel even over hebben. Ja. Naar nou, apart hoe we daarin uh, zitten. Ja. Dus eigenlijk, en weet je, kijk, we zijn eigenlijk gewoon um, drie mannen die uh, het heel leuk vinden om te zingen, om op, op te treden, en ik ben nu ook natuurlijk zelf als solo Devon ben ik ook gewoon iemand die heel graag op het podium staat. En dat ik toevallig dan op mannen val. Dat is dan een, een mooi bijkomend iets. Ja, en het he, presenteren, ja, ja, dat, dat he, is ook een hele grote passie van je. Vind ik heel leuk, ja inderdaad. Ik doe nu ook de talentenshows soms bij uh, Star Talentenjacht. Uh, in het, door heel het land. Ik vind het heel mooi dat ik de kans krijg ook om nieuw talent dan, uh, aan te kondigen en af te kondigen. Maar ook artiestenfestivals, modeshows. Uh, ja, ik geef me een tekstje en ik, ik praat het allemaal aan elkaar, joh. Ik vind het helemaal gezellig. Ja, Gewoon wat een lekker... da aantal dagen geleden was je ook weer uh, ergens uh, aanwezig. Klopt ja, dat? Ja, vorig weekend uh, was een druk weekend. Maar toen uh, stond ik dus eerst overdag... Tenminste overdag, het was allemaal op dezelfde dag. Maar eerst hm. stond ik dus in Aalsmeer bij het Downtown Festival... voor een hele mooie groep mensen te zingen. En een paar uurtjes later stond ik bij de Zaanprijd uh, in Zandam in het uh, zaantheater stond ik weer voor een ander, heel andere groep mensen... sta je dan ook weer je liedjes te zingen. Dus het is heel leuk dat je eigenlijk... want ik zing toch altijd een beetje hetzelfde... want het is toch wat ik ben. Uh, maar dat je toch voor verschillende doelgroepen... dat heel erg mooi uh, kan passen. En uh, combineer je het ook uh, wel eens... dat zingen en uh, ja. presenteren? Oh, ja. Ja, ja, klopt inderdaad. Ja, een goede vraag is dat ook inderdaad. Ja. Ja, op die artiestenfestivals mag ik dus ook altijd... eventjes beginnen. Dus dan ben ik de opwarmer... Van de, van de grote artiesten zoals Peter Beensen en zo, weet je wel, die komen dan. En dan mag ik even eerst uh, laten zien wat ik een beetje kan. Ik moet zeggen dat ik het altijd heel leuk vind. Want in het verleden op tv ook wel eens uh, zijn er presentatoren geweest die dan ook uh, een stukje zingen. Mm -hmm. En dat, ik moet zeggen dat ik dat ontzettend leuk vind. Want juist die, die, dat, dat complete uh, maakt zo'n show ontzettend leuk. Ja. Het is ontzettend leuk dat je dat doet. Dan begrijp je elkaar ook veel beter. Ja, zeker. Ja. Nou, presenteren, dat uh, doen wij vandaag, uh, Derf. Heel Heel van. goed. Dus uh, dat hoef uh, <laughs> jij niet uh, te doen. Maar zingen, dat moet je wel doen, want dat kunnen ja. wij weer niet, hè Fred? Nee, nee, nee. nee. nee we, we gaan, we uh, het, we gaan we Fred en ik hebben mee. wel zijn nummer opgenomen. Is maar, maar mee. Dat is niet door de Ballotage commissie <laughs> heen gekomen, toch? Helaas, helaas. Helaas. We nee, blijven uh, maar lekker in de douche, <laughs> uh, in de douche doen. <laughs> dat <laughs> okay. gaat zo lekker. He? Nou, dat is wel ja, erg voor ja, de buren, uh, Fred. Dus, uh, wow. nou ja, Deffen zometeen hier uh, live op de radio... Yeah, oh, or if you're not alone, I don't care, it's been too long, it's kinda like we didn't happen, the way that Oh. Is this kan si si a smooth, so that you can score? And most of all I feel like I'm not losing, but I can't stand this chance I And if I have bingo? choose, I'm staying with you And if I come back to San Juan, I bailo, I bailo contigo. you I wanted to forget vergeten, maar ik I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 aan jouw zin nooit een andere, señorita. En si ik tegelijkertijd, que oh, me quedo, me quedo contigo. En si je vuelvo a Japan, yo bailo, yo bailo contigo. Ik wilde jouw liefde vergeten, maar ik kan niet verder leven zonder jou dichtbij. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Wil je libreta de direcciones, tu nombre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 Jovailo, jovailo, contigo Heb je gemist na Palvidarte? Ik heb zo lang moeten wachten Hou me nu dichtbij Me quero, me quero, me quero Gaan we gaan de komende dagen best wel redelijk weer krijgen. Dus uh, dan is het uh, wel lekker uh, zo'n uh, plaatje. Je de uh, Contingo, uh, de single van uh, Emma Heesters en uh, Rolf Sanchez. Ja, Devin vanmiddag uh, in de studio aanwezig bij uh, Zandvoort voor jou. En uh, Fred, hij gaat ook een uh, nummer brengen. Ja, dat, uh, jij laat nog vliegen. Uh, nou ja, wel bekend nummer. Uit uh, 2019 alweer, dacht ik. Ja, ja eind 2019 ah. zo ongeveer. En... Uh, nou ja, we gaan ervan genieten, want het is een topnummer. Nou bedankt. Ja, ik vind het ook altijd leuk om te zingen. Ja, nou oh ja. Yeah. Nou, we gaan het doen ja, toch? Misschien leuk om <laughs> we, te zeggen dat ja. het het laatste nummer van Storm is. Ja, inderdaad. Daarna ja, ging, het, ging de Storm liggen. Ja. <laughs> maar hij is nou weer terug. Ja, is het, weer weer, het is niet echt het laatste nummer natuurlijk. Maar nee, het is niet het laatste nummer. Ja, daar, daar hebben we de dadelijk ja, ja. ja, precies, okay. inderdaad. <laughs> is goed. Uh, uh, wat, uh, wat mij betreft uh, kan hij ingezet worden. Ja? Oké, okay, dan ga ik hem starten.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 Laat mij maar vrij, vrij, vrij Jij laat me vliegen Door de schemering, een betovering Laat ons gaan, oh We vliegen voorbij, bij, bij Oh jij laat me vliegen Zo langs sterren heen En we missen er geen een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 zo langs sterren heen en we missen er geen oh oh, oh, oh oh yeah oh oh, oh, oh oh. Laat mij maar vrij, vrij, vrij. Jij laat me vliegen. We vliegen voorbij.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 we oh, oh. En we missen er geen één. Oh, zo lang sterren En we missen er geen één. Jee, geweldig Devin. Dankjewel voor dit live optreden hier in de studio. De storm was even gaan liggen, maar die komt er weer aan. Hè, oh, de storm. hij komt er weer aan hoor. Ja, ja. <laughs> Want, wat gaat er gebeuren? Even zo vlak voor het nieuws om nog te vertellen. Nou, we gaan het sowieso zonder jou zingen zometeen nog natuurlijk. Want dat is mijn single uh, uh, waar ik, uh, die ik zelf geschreven heb. Vind ik altijd heel leuk om te zingen. En uh, nou nog veel meer eigenlijk. Komt er ook nog... een nieuwe single van Storm uit, toch? Ja, inderdaad. Show me. Show me. Uh -huh. Oké, okay, nou als daar uh, weer uh, wat over bekend is. Dan horen we dat uh, graag uiteraard. We gaan op naar het uh, nieuws. En dan uh, zal meteen uh, live Devin Donovan hier in de studio. De solo platen van hem. Attention, attention, my name is Amatron. Me come for a tell about a thing called One Love. We have a lot of jealousy, so you see. Today's friends are tomorrow's enemies. A lot of them asleep and miss a lot of them are walk Jano jano jano you have to report what you say We used to be friends but now we go apart We used to be cool but now we don't talk Ask me why boy, I don't know Maybe it's jealousy between me and you Maybe it's my previous noise if my daughter I I've always been thinking that you are the chosen one But your attitude problems I can't explain I keep wondering how you can go so far One day you might end up being having no friends Count me out cause Jaja says so But you love when come me, come again. But you love when I'm me, come me, come love. on, for your right. And you on, stand What is it? What is What is it? One love. What is it? One love.